Zelstra ziet nu mogelijkheden om de premies omlaag te krijgen... in overleg met de sociale partners. Morgen wordt in de Eerste Kamer gesproken over de pensioenplannen. De Franse zanger Charles Aznavour is van plan... om na meer dan tien jaar weer op te treden in Nederland. De 89-jarige zanger staat op 14 december... in de Amsterdamse Heineken Music Hall. De chansonnier heeft al jaren geleden zijn afscheid aangekondigd... maar geeft nog altijd zo'n 100 concerten per jaar. Het weer wisselend bewolkt en geregeld buien, sommige met onweer. Morgen eerst wat zon, later bewolkt en flinke buien. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Volgens mij moeten ze de pensioengerechtigde leeftijd gewoon verhogen naar 89. Dat kan echt makkelijk. Goed, we praten met Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht aan de Vuur in Amsterdam... over nou ja, die combinatie. Wat, wat valt er allemaal te zeggen als je met een juridische blik kijkt naar de sport? Intussen wordt er op hoog niveau getennist. US Open in Amerika, Marcelo Mesker, Er was net een turning point. Hoe is het afgelopen? Ja. Ja, en dat turning point is toch wel van uh, groot belang gebleken, want uh, Djokovic heeft doorgezet. Hij moest nog zelf wel een uh, break incasseren, maar brak vervolgens Nadal opnieuw en pakt gewoon die tweede set met 6-3. Nou ja, gewoon. In een uh, uur spelen van uh, absoluut toptennis. Fysiek en mentale veerkracht wordt hier uh, door beide mannen uh, getoond. Dus het is 1-1 in sets. En dat is natuurlijk prachtig voor deze finale. We gaan voorlopig nog door. Het is 1-0 nu voor Djokovic. De nummer 1 van de wereld. Die sloeg meteen toe in de openingsgame van de eerste set. Dus uh, de derde Jokwits... set bedoel je. Ja, sorry, in de derde set. Dus Djokovic heeft uh, ja, de wedstrijd toch een beetje gekeerd hoor. Agressiever. En uh, ik ben benieuwd wat uh, Natal hier nu tegenover zet. Ja. Maar het is in ieder geval 1 1 set. Met jouw belangstelling voor de psychologie van de speler. Uh, wat is er nou gebeurd? Heeft Nadal gedacht, ah, ik ben er, na nou die eerste relatief makkelijke set? Wat is nee, het? Nee, nee, nee, nee. Nou, je, op dit moment denk ik dat vooral de strategie van Djokovic... die is uh, aanvallender gaan tennissen, heeft zijn voorhand uh, meer ingezet... ging meer om zijn backhand heen lopen, ging meer naar voren tennissen... dus dat wil zeggen, een beetje voor de baseline komen... pakt hij die ballen wat sneller aan. Ja, en daardoor kon hij uh, Nadal in de verdediging drukken. Dus een, een, een strategie meer dan uh, mentale kracht, alleen... Ja, die mentaliteit die, die speelt altijd mee, ja. vooral op de belangrijke punten. We zullen zien hoe het afloopt. Tot later weer. Dank je wel voor nu. Ja. Marcella Mesker um, over de wedstrijd in New York. Dan nodig ik u uit om uh, mee te denken, hardop mee te denken... over die relatie tussen recht en sport. Over alles wat en, en iedereen heeft ja. met sport te maken. Of vindt het interessant, of heeft daar zijn vragen bij. Het mag gaan over het IOC... He, morgen wordt er weer een nieuw Nederlandse EOC-lid benoemd... Camille Eurlings, maar ook een nieuwe president. We weten nog niet wie. We doen, hebben een beetje aan Kremlin-watching gedaan, vind ik. Mm -hmm. um, maar we weten het eigenlijk niet. En we weten wel dat het dus niet transparant is. En dat het een heel merkwaardig soort wereld is. Een gesloten wereld waarbij wel de belangen zo groot zijn... dat ze um, ons wel weer raken. Dus, hé, hey, hey, hoe zit dat precies? Daar mag u vragen over stellen... maar ook over andere aspecten van sport en rechtspraak... U kunt bellen met 0800-1121, 0800-1121... en leg uw vragen voor aan um, de expert op dit gebied, Marjan Olfers. Toen is er een Twitterbericht van uh, Metalpro... die verschillende uh, onderwerpen aan de orde wil stellen. Dus hij is zeker betrokken. Eén statement dat hij doet eigenlijk... is dat de, speler, de voetbalspeler een beleggingsobject is geworden. Een ondernemingsvorm, mm -hmm. zou je kunnen zeggen. In plaats van een natuurlijk persoon. En is dat dan goed of niet goed? Ik bedoel... Ik kan niet opmaken uh, wat hij bedoelt. Nou, wat je ziet... ik vermoed dat hij toch doelt dan op de voetbalsport. Want daar heb je, het, heb je het toch al snel over. En, um, maar dat speelt al, al een tijd. Eigenlijk al... Ja, nou, destijds natuurlijk bij het bosman al eerder genoemd. Uh, maar ook al veel eerder, ook in, de Ameri in Amerika is wel gezegd... van ja, weet je, sporters zijn op dit moment een soort van handelswaar geworden. En wie verdient er nu eigenlijk aan? En als je in de, in de geschiedenis een beetje terugkijkt... maar ook naar waar we nu staan, en zeker nu in de voetbalsport... vind ik wel dat er nu een enge tendens is... dat we ook het soort zogenaamde third-party ownership kennen. Uh, daar zit er opeens een investeringsmaatschappij achter een speler. Dus uh, eerst had je nog... De spelers maken daar en nu is het een investeringsmaatschappij. Je weet niet wie daarachter zit. En welke uh, prikkels hebben die om de speler te laten transfereren? Is dat nog allemaal wel in het belang van die speler? En op het moment, natuurlijk, en we zien ook nog wel eens uh, transfers waarvan ik me afvraag: ja, uh, hoe kan dit nu? Um, dan hoor je dat er Eerder bepaalde biedingen zijn geweest van een grote club. De vraag is ook altijd of dat waar is, want mediaberichten kloppen ook niet altijd op dat punt. Um, en vervolgens zie je hem getransfereerd worden naar een mindere club of naar een hele goede club en vervolgens zit de speler alleen nog maar op de bank... en komt hij niet aan spelen toe. Terwijl een beetje topsporter één ding wel heel graag wil... Ja. zeker aan het begin van zijn carrière, is toch wel spelen en beter worden... en zich meten met de beste in dat team. En daar zit op dit moment wel een zorg. Dus ik begrijp wel hè, dat er handelswaar gebeuren. Het zijn jonge jongens die in wezen uh, in de macht komen... Uh, ja, en, en zeker als het dan gaat om foute mensen of met criminele achtergronden. Ja, dan loop je gewoon grote risico's. Maar is dat, want ook daar, net als bij de Olympische ja. wereld, hè, zijn de, de, de financiële belangen zo ontzettend groot geworden. Um, is dat nog tegen te gaan? Nou, kan je er, kan We je hebben doen, het of? geprobeerd. Hè? Voor, vroeger was de sport werd gezegd, in ieder geval zo is het gegroeid vanuit uh, de gedachte van Pierre de Coubertin. We hebben het over de Olympische Spelen. Hè, sporters moeten meedoen en moeten niet daarvoor betaald worden. Dat bleek uiteindelijk niet houdbaar. Spelers kregen cadeaus, spelers werden onder tafel betaald. Um, dus op dat moment ging dus ook geld een rol spelen. En geld kan natuurlijk de prestaties wel degelijk beïnvloeden. Gelukkig niet altijd, hè? want soms kan ook ineens een hele verrassend iemand zonder veel geld... of zonder een kapitaalkrachtige sponsor winnen. Dat is het mooie ook alweer aan sport. Maar op het moment dat je dus geld binnenlaat in de sport... Um, en dat was nog niet zo heel lang geleden gewoon verboden. In de 50, 60e jaren werd, werd eigenlijk over de beroepsport gedaan. Zoals we nu over doping doen. Alsof het echt het meest ernstige was waar een speler zich aan kon bezondigen. Namelijk zich laten betalen voor zijn diensten. Uh, en nu is het dus zo... ja, we hebben het met elkaar geaccepteerd... maar dat betekent ook dat, uh, dat we doorhollen... Uh, naar iets wat ook op een gegeven moment weer niet meer acceptabel is. En dat punt bereiken we nu wel. En daar sluit de vraag van uh, Paul op aan, denk ik. Paul, goeienacht. Hey, goeienacht. Ja, ik had een, de volgende vraag. Is zonder de commerciële bedrijven... dus toch niet ten, ten dode opgeschreven dat de sport niet meer zonder de commerciële bedrijven kan. Sport zal altijd blijven bestaan. Sport komt voort uit het spel. En een nee. spel spelen wij allemaal. En een spel ontwikkelt zich naar sport. Dus op een gegeven moment komen de regels en een winst doel. En dan zie je dus dat er een sport ontstaat. Dus ook zonder, uh, zonder het commerciële. We kunnen het niet meer bedenken. Hè, kinderen spelen, kinderen sporten. Um, wij sporten met z'n allen. Um, maar wat je dan ziet is dus dat dat uiteindelijk die commerciële belangen een voorname rol gaan spelen. Maar dat is op het moment dat sport publiek sport wordt. Dus dat mensen bereid zijn om ervoor te betalen. En die omslag gaat geleidelijk. Eerst gaat het vaak via het heffen van entreegelden. Dan komt er een sponsoring, bijvoorbeeld van, uh, uh, van de plaatselijke... Uh, nou, noem eens wat, de bakker of het advocatenkantoor. En dan wordt het groter en groter. Maar op een gegeven ja. moment gaat het geld dusdanig domineren. En dan ga je risico's lopen, want dan wordt sport show. En dan bestaat de sport niet meer. Dan krijgen we het show worstelen. Hoe zie jij dat, Paul? Nou. Ja, ik ben het wel in groot gedeelte eens. Maar dan, heb, dan, kom, dan het, het komt het voor mij toch uit de volgende vraag. Ik ben zelf vrijwilliger bij de, bij de marathon van Eindhoven. Die wordt begin oktober weer gehouden. En zonder vrijwilligers, ook geen marathon. Want als ik zie hoeveel vrijwilligers er rondlopen, kijk ook even naar de afgelopen uh, Olympische Spelen Hoeveel vrijwilligers, en dat is op een gegeven moment ook. En die mensen die worden ten een van allen betaald. Dus Dan vraag ik mezelf, uit, tot in hoeverre accepteren wij nog steeds dat mensen uh, gigantisch grof geld betalen voor een, voor een voetballer. 99 miljoen voor Real Madrid betaald. Ja, dan denk ik bij mezelf van jongens, in wat voor wereld leven wij nog? Ja, je, uh, hoe denk je, jij daarover? Als je dat relateert aan een, een, een, een sportevenement waarbij... Mensen bereid zijn om gewoon tijd en. Ja, en kijk, te weet je, wij, ja. wij zijn geneigd om te kijken naar inderdaad een transferbedrag van 100 miljoen. Dat is buitenproportioneel. Daar kunnen we ons niks ja. meer voorstellen. Dat is de werking van de markt. De realiteit ja. is dat de meeste sporters heel weinig verdienen echt weinig ja. verdienen. Mm -hmm. Betaald voetbalspelen in de Jupiter League tussen de 30.000 en 35.000 euro. Ik bedoel, dat is een gewoon modaal salaris. Hè? Dus dat is niet weinig, hè? als je dat zo nee. bekijkt. Maar ik ben helemaal met je eens. Kijk, die vrijwilligers, het mooie natuurlijk aan de sport is wel... dat de sport op grassroots level, dus op gewoon de recreatiesport... en, en de marathons en uh, de wandelsport, er wordt zoveel gevoetbald. Er is zoveel inzet van vrijwilligers. En dat is het mooie ook wel weer aan sporten. Dat zelfs, al zou je het commerciële eraf knippen... daar hou je nog steeds sport over... met een enorme passie van die vrijwilligers. En ik vind ja. wel dat daar veel meer... Um, ook wel aandacht en waardering voor moet staan. Want het zijn zij die, die het mogelijk maken. En, ja. en die elke keer... en dat vind ik toch ook wel weer heel bijzonder. Ik was laatst bij een club waar ze voor alleen al... het, het, ja, om het scheppen van grond van de ene naar de andere plaats... 50 vrijwilligers konden mobiliseren. Ja. Hoe kan dat? Ja. Dat, dat, dat betekent dat er passie zit in de mensen. En dat is ook waarom sport zo mooi is. Waarom doe jij het, Paul? Ja. Waarom ben je vrijwilliger bij de Marathon van Eindhoven? Gewoon, het, uh, gewoon om onderdeel te, te mogen zijn van een heel schitterend uh, evenement. en Het uh, mogen faciliteren van wat tijd voor, uh, om mensen de uh, mogelijkheid te geven om, om te kunnen lopen. Om uh, een, hun passie uit te voeren. Want dat is hun ja, hun, gaan, hun steken daar een hoop tijd en energie in. Ja. En dan ben ik degene die daar een stukje aan mee heeft geholpen. Want ik doe het, dat doe ik dus natuurlijk niet alleen. Maar dat is een heel compleet... Uh, ik weet niet hoeveel vrijwilligers er in ja. dat weekend rondlopen. Maar dan zit, al, zit, zit je al gauw rond de duizend vrijwilligers ja. in dat weekend op zaterdag en zondag. En dan zijn er nog een hoop mensen die door het jaar heen... Uh, en dan ben je dus ook een soort groep. Je voelt je in een groep. En dat, dat is ook bijzonder. Omdat te... Ja, een stukje, betrokken, een stukje betrokkenheid. Ja. En een stukje, ja, een stukje tijd willen geven aan, aan iemand anders. Ja. Maar dat is toch mooi. hè? De ja. maatschappelijke betrokkenheid zien we op een heleboel zaken steeds minder. En ik heb ja. het idee, de sport heeft het heel lastig gehad... om vrijwilligers aan zich te binden. En ik ja. denk, op dit moment vindt er een kentering plaats. En mijn groot, grote zorg op dit moment zit wel... in dat we juist hebben kijken naar, naar die top. Maar die top is zo ontzettend klein en mager. Daar, echt mensen die kunnen leven van de sport, is, is minimaal. Hè? Als je de A-status hebt als sporter... Dan, dan heb je niet eens het minimum lang. En, en maar, je bent wel de hele dag bezig met je sport, hè? Je kunt er ja, amper bij sommige sporten nog naast werken. En die vrijwilligers ja. heb je nodig. Ja, en, ik een, en daarom heb ik op een gegeven moment ook gezegd van... daarom wil ik daar ook tijd en energie aan geven. Ja. Omdat ik weet dat een sporter... Wel, wel, welke sport het nou ook is. Dat maakt, maakt mij geen bal uit. Ik weet gewoon dat die persoon... Die, daar, uh, die steekt er tijd in, die steekt er energie in... en die wil het hoogst haalbare... En ik zit gewoon af en toe, als ik een mooie sportprestatie zie op televisie... dan zit ik gewoon met tranen in mijn ogen... omdat ik niet ja. weet wat er aan vooraf is gegaan. Ja. Hoeveel... Uh, want sport is ook emotie. Ja, natuurlijk. Ja. Dus uh, daar hou ik het even bij Heel goed, dankjewel Paul. Dankjewel. Fijne uitzending. Ja, dankjewel. Dankjewel, ook voor je werk. Sport, sport is emotie, maar het is dus ook handel. En daar praten we eigenlijk vooral over. Ja, is Want als handen. het gaat over die IOC-benoeming van de president... van het internationale Olympische Comité morgen... Dan, dan lijkt het toch vooral te gaan... Is, dat is eigenlijk natuurlijk de wezenlijke vraag ook. Is zo iemand dan misschien wel bevlogen... maar uiteindelijk een pion in een krachtenspel van commerciële belangen? En dan is, is dus anders. de vraag waarom zou je het dan nog willen doen eigenlijk? Ja, weet je... Uh, natuurlijk is altijd de vraag waarom zou je sportbestuurder willen worden. Want ja. er is een hoog afbreukrisico. Je doet het eigenlijk nooit goed. Je doet het meestal vrijwillig. Uh, en met heel veel passie. En het is heel lastig om je staande te houden in het krachtenveld. En aan de andere kant kan het je, kan het je zo ontzettend veel geven. Want het geeft je de mogelijkheid om in, in een zeer emotioneel krachtenspel... toch te krijgen, hoe, kijken hoe dat allemaal functioneert. En dat is ook wel weer heel fascinerend. Dus als je het niet te veel laat binnenkomen, kun je ook zien... Ik zeg altijd, als je in een sportbestuur hebt gezeten... kun je bijna elke multinational uh, kun je zo in een boord. Omdat... Oh ja. Uh, ja omdat um, de, eigenlijk wordt alles daaruit vergroot. Alles wordt uitvergroot. Want het gaat om, om belangen natuurlijk. Topsport, breedte sport. Er is veel, veel on, uh, Je hebt daarnaast natuurlijk ook je, je topsporters. Die weer heel veel van je eisen. De media zit er bovenop. Dat heb je ook niet bij elke multinational. Ja, er, wel iets. En, en de aandeelhouders en zo. Maar het is allemaal nog wel relatief bescheiden en beschaafd. Maar zodra het gaat over sport. Dan komt er een koepel over. En iedereen zit echt naar je te kijken. Van hoe gaat dit? En ja, dat, is, dat is het mooie natuurlijk aan ook wel weer sportbesturen, hè? Dat geeft wel weer als je echt van besturen houdt, geeft het ook wel weer een uitdaging om dat op een op een goede manier op de rails te zetten. Ik kan me voorstellen bij een IOC-bestuur dat je zou denken van: nou, wat zijn mijn, wat ga ik doen als doelstelling vanuit het IOC? Waar moeten we naartoe bewegen? En hoe gaan we dat hele internationale apparaat die kant op bewegen? Ja, dan is het hè, om maar wat te noemen als je als je echt transparantie wil of meer democratie of een andere manier die vereniging. Ja. Dan moet je je daarvoor aanmelden. Um, dan is zo'n zo functie natuurlijk ook best leuk. En kijken of je daarin slaagt. Is een hele lastige. Maar wel ja, de, heel nuttig kun je dan zijn. Het is uh, wat je zegt. Dat, uh, dat, dat uh, herken ik uit. Ja, ik, ik zit dan bij een clubje. Een voetbalclub bij mij in de buurt. Omdat mijn dochter voetbalt. En dan ben ik een tijdje coach geweest. Dus dan krijg je ook met, met dat soort vragen te maken. En de bestuurders te maken. Die dat vaak... Met een ongelofelijke bevlogenheid doen, maar ook soms klem zitten. Je had het net vlak voor het hoorspel om kwart één over jouw ervaring bij kickboksen. Dat jij met mensen van allerlei slag te maken hebt gekregen. Eh, ja. Ook allerlei milieus. Ja. Ik zit bij een club waar verschillende milieus met elkaar botsen. En dit is bijna niet met elkaar te verenigen. Nee, maar ze delen één passie. Namelijk de passie voor sport. En als je dat kunt afhechten. Dus als je kunt zeggen: ja, weet je, het ga, het, waar gaat het om? Het gaat, we hebben één, één grootst gemeenschappelijke deler namelijk. Dat heb je niet overal. Dus soms kan het koken zijn, soms kan het cultuur zijn. Maar heel vaak is het sport. Daar hoef je de taal niet voor te spreken. Daar hoef je het niet voor te doen. Ik, ik weet nog heel goed dat er een, een, een jongen bij ons kwam trainen. Um, Rashid El Haddad. Hij sprak geen woord Nederlands. en Hij, werkte bij de, um, uh, hij wilde kickboksen. En... Die jongen heeft zich in een hele korte tijd door de sport zo ontzettend goed ge, uh, ontwikkeld. En is nu kapper in Amsterdam, heeft zijn eigen zaak, heeft het hartstikke goed gedaan. Heeft zich echt van, en die sport gaf hem discipline, die sport gaf hem regelmaat. Maar die sport gaf hem ook aanzien, vrienden, um, uh, eigenlijk een, een dagindeling... Um, Doordat je de taal spreekt van de sport. En de taal van de sport is universeel. Je kunt overal waar ik geweest ben. over de hele wereld voor de sport. als je zegt, joh, ik hou van die sport. dan spreek je die taal. En dan ja. maakt het niet meer uit. Dan, dat vind ik dus het mooie aan sport. Rassen, uh, standen, alle religies. Die, die moeten naar de achtergrond. Dat is ook de Olympische gedachte. Ja, ja. Maar Goed, dan is dat natuurlijk de vraag of dat dan ook um, altijd lukt. Maar daar komen we misschien nog wel even op terug. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, goedendacht. Hallo. Ja, hallo. S -s sportliefhebber? Uh, ik vind... Uh, ja, ik heb vroeger heks uh, gezeld. Ah ja. Net als Rogge. <laughs> Net als Jacques Rogge. <laughs> Ja, die ken ik niet. Ja. Nee. Maar, <laughs> Wij ook niet. Ik, ik vind het ook prettig. U bent ook vreselijk enthousiast. Maar sport is heel goed voor een mens. Ja. Waarom? Ik... ik nou, even kijken. Ja, ik had een baan en ik was nog aan studeren. Maar de, daarnaast zeil uh, ik ook wedstrijden. En ja, dat geeft je uh, ja, moed en, en kracht. En uh, ja, dat vind je leuk. En daar ja. leef je naartoe. En ik kan nu, nou, ik al jaren niet meer, maar ik kan nog steeds van, van uh, oude wedstrijden kan ik genieten. <lacht> dat is snap ik. Nou, ja, deze... poot, uh... nou, u, de, u raakt wel iets waar natuurlijk ook... Sport eigenlijk als, als iets wat een, een, niet alleen natuurlijk dat we het leuk vinden... maar het bewegen uh, op zich is natuurlijk verschrikkelijk gezond. Uh, het voorkomen ja, van ja. obesitas, het voorkomen van eenzaamheid, mensen ontmoeten. Um, ja. Sport is, um, en, en dat vind ik mooi dat u dat zo zegt, De sport heeft ook een hele... Uh, goede functie op een heleboel deelterreinen, zo vind ik dat. Hè. Het blijkt dus ook, als je in psychiatrische ah, ja. kliniek, als je bij bejaarden te huizen, um, uh, op scholen, bij kinderen, als je bewegen uh, meer, als je dat doet, dan worden de prestaties worden beter, maar je ontmoet mensen, je bent bezig, het is hartstikke leuk. Ja, ja, ja, ja het is een uh, en-situatie. en, en situatie. Wij kwamen altijd, vind je al eens een eenmansboot, en uh, ja, de meeste zijn tweemaansboten, maar die gingen na de wedstrijd altijd uit elkaar. Want die konden met elkaar wel praten, die twee. Maar wij kwamen altijd bij elkaar. Na de wedstrijd kwamen we bij elkaar. En dan gingen we praten en uh, nou, mm. ja. Mooi. Soms stond de hele tafel vol met bier, maar dat deed het niet. <laughs> ja, dat hoort er wel een beetje bij. Zeg maar, wat is ja, maar, je, had u je, je een vraag, meneer Hoekstra, aan Marjan Olvers? Ja, mijn vraag is uh, of uh, uw gast ook vermoedt dat er bij het voetbal... Uh, drugs wat gebruikt. Want ja. ik kan me nog herinneren dat 30, 20, 30 jaar werd er van Cambuur, ik weet niet zeker, werd er verteld dat die, die hele club die zat uh, <laughs> de aan de, de snijfkoken. <laughs> ja. Speciaal bij Cambuur? Ja, ja, ik woonde toen in Leeuwen. Dus, uh, ja, ja. En dat was toen een drug die in de mode was. Nou, dus mijn, dan, uh... mijn algemene vraag is, heeft u uw gast vermoeden dat er in de voetbalwereld uh, drugs was gebruikt? Want als je voor de wedstrijd een paar goede snuiven uh, heroïne neemt, of uh, cocaïne, nou, uh, je wordt behoorlijk agressief hoor. Er zijn, ja, dat is het, er zijn de sporters die het, uh, die het gebruikt hebben, zoals we weten inmiddels. Ja. Nou, het staat op de verboden lijst. Al weten we wel dat het voetbal altijd een beetje een rare eend in de bijt is geweest. Terwijl alle andere sporters moesten voldoen aan hele strakke regels... Um, ja, is het gewoon een feit dat er heel weinig sporters... in de voetbalsport ooit positief zijn gestest. Nou, dat, dat, oh, okay. uh, um, dat is dus officieel, ja. uh, zoals het is. Uh, de vraag is, hoe komt dat... Uh, ik denk dat een sporter niet een ander mens is dan veel andere sporters. Dus dat, dat is opvallend. Uh, we weten ook dat in ieder geval bij de, de zaken rond de Spaanse dopingarts... ook namen van voetballers zijn genoemd. Hè. Dat is in ieder geval gezegd. Ja. Uh, wellicht zelfs het Spaanse team... Uh, er gaan geruchten over een veel, uh, veel grotere groep uh, mensen die doping hebben gebruikt. Of uh, althans ook drugs hebben gebruikt. Hè? Want uh, de laatste tijd, ik, ik ben dan li lid geweest van de beroepscommissie ook in, uh, in tuchtzaken. Ja, de laatste jaren kwamen vooral sporters voor mij die inderdaad uh, cocaïne hebben gebruikt. Of hash, of wat dan ook. De laatste jaren met name ja. cocaïne. Uh, daar waren dus geen, uh, de, de voetbalsport heeft hun eigen tuchtrechtspraak. Uh, geregeld, dus niet ondergebracht bij het instituut Sportrechtspraak. Dus die kwamen daar niet. Maar wat we wel weten, is, is dat er in ieder geval in het geruchtencircuit... heel veel over wordt gezegd. En, en het, feit, okay. het simpele feit ah. dat het niet naar buiten komt... is voor jou eigenlijk een reden om te denken, dat kan niet, dat klopt niet. Nou, dat is, dat is heel lastig. Dat heb ik hetzelfde natuurlijk nu met matchfixing. Hè? Ja. Uh, als je het op een sporter uh, afvraagt, dan zal hij niet snel ja zeggen. Dus er moet meer gebeuren, wil hij... Of zij ja zeggen. Nou, er zijn wel uh, onderzoeken bekend. Dat, dat er toch veel meer sporters doping gebruiken dan wij inmiddels uh, vermoeden. Er, zijn, er is nu een nieuw type onderzoek waar ja, wat toch wel een groot gedeelte uit blijkt. Um, maar nog steeds, als je het van het recht benadert, is iemand pas uh, schuldig. Als het ook helemaal ja, bewezen is. Als, als hij voor een tuchtcommissie is geweest. En, en want uh, vooralsnog blijven het altijd geruchten. Ja. En dat is dus het moeilijke in de voetbalsport. Ja, we weten het. Hè. We hebben zelfs ook Nederlandse spelers gehad... die, uh, die destijds voor Nand Rolon natuurlijk uh, zijn gepakt als het ware... maar heel, hele lage straf hebben gekregen. We weten tegelijkertijd van het gebruik van Nand Rolon ook... dat het in bepaalde delen van de wereld ook voorkomt in vlees. Dus is ook weer een lastig middel. Um, we horen de geruchten over de voetbalsport ook vanuit het Spanje. Maar bewijzen, dat is nog eventjes een tweede. Is dat, kan u, kan u daarmee leven, maar, meneer Hoekstra? Jawel. Maar als bijvoorbeeld uh, ajax Feyenoord speelt... worden die spelers dan gecontroleerd uh, naar de wedstrijd? Dat is een goede vraag. Nee, volgens mij niet. Ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat dat gebeurde. Het is ja, wel zo in de andere sporten. Het, volgens mij ja. moeten ze inmiddels wel gecontroleerd ja. worden... want de KVB heeft ook gewoon zijn eigen dopingcommissie. Dus ik vermoed, uh, vermoed van wel maar ik heb het zelf uh, nog niet gehoord. Dus dat is op zich wel opmerkelijk. Maar ik weet ook in andere sporten, hangt er wel eens een bordje... Uh, daar moet u zich melden bij de dopingcommissie... en dan zit er helemaal nooit iemand en er heeft er ook helemaal niemand gezeten. Is het een beetje, want een dopingcontrole is vrij duur, dus dan wordt er schijn opgewekt... dat er een dopingcontrole is, is mij verteld. En dan wordt er door de sporters gezegd... ja, maar er heeft de hele tijd nooit iemand in dat hokje gezeten. Of dat waar is, ook weer. dat zijn ook weer verhalen die ik hoor... Weet ik niet, maar het is op zich wel opmerkelijk. Maar heel veel dopingcontroles, er worden wel veel dopingcontroles gedaan... maar je moet je echt realiseren dat dopingcontroles duur zijn... en, um, en dat gewoon niet iedereen evenveel kans heeft om bij die dopingcontrole te komen. Maar is het dan zo duur, dat is in een potje plassen? In, uh, <lacht> zo, ik kan het ja. wel gecontroleerd. worden. Ja, ja, maar dat moet eerst in het potje plassen. Dat, dat valt allemaal nog wel mee. Hè. Je kan me voorstellen dat dat niet zo heel duur is. Maar vervolgens moet het wel naar een laboratorium. En dat laboratorium gaat het uiteindelijk onderzoeken. En dan komt het in de A-staal en de B-staal. Ja, daar komt weer een uitslag uit. Dat moet weer terug. Dus dat is allemaal, al met al, nemen ja. die kosten behoorlijk toe. Ja. Goed. Ja, ik begrijp het. Oké, okay, meneer Hoekstra. Wou je nog iets vragen? Ja, ik heb nou een vraag. Dan, uh, even kijken, die, die, die, die meneer, die voetballer die voor 100 of 90 miljoen ja? verkocht wordt. Verdient ja? hij niet meer dan, dan een uh, modaal loon? Nee ja? hoor, deze meneer die gaat echt geen modaal loon uh, verdienen. De meneer gaat ver Kijk, dit, dit is echt de, de, top, de top van de wereld. Dus er gaat vraag en aanbod een rol spelen. Dit is echt, echt de absolute wereldtop. Ja. Die gaat dus ja. ook gewoon serieus zeer veel geld verdienen. Uh, wat wij hier met z'n allen, denk ik, die hierin aanwezig zijn... niet bij elkaar gaan sprokkelen. Ja. Um, ja, ja, ja. Ja, dat, dat, hè. Maar de focus uh, van de media is op dat soort toppers. Ja. Er zijn er maar een paar van. En de hele, het hele achterveld ja. van misschien wel we ja. 80 procent. Ja, nee, ja dat vind ik heel meer... leuk uh, dat, dat hij uh, dat, dat zei. Dat dat maar een topje is, 1 procent. En dat die rest, dat is allemaal goed. En die ja. heeft veel plezier aan sporten. Ja. Ja, kijk maar zoals uh... Even kijken, gewoon die jongens van Ajax. Verdienen die dan ook maar 36.000? Nee hoor, nee, want nee. we hebben het hier... Ik heb het nu even als voorbeeld over de Jupiler League. En in de Eredivisie... Hey, voor. Ik ga even een schatting maken. Ik geloof dat het zo rond de 3 ton lag. Maar volgens mij gaat het nu ook wel een beetje naar beneden. Die verdienen ja. ongeveer 3 ton. Eh, gemiddeld, hè? Dus uh, ja. zitten ah, okay, uitschieters dan ja. nou af. Dus ja, dan ja, heb dat, je het dat echt. Maar dat is dus dat is de Eredivisie. Maar dat bedoel ik echt. En daarna heb je natuurlijk de Jupiler League. En dan heb je de topklasse. Maar ik heb het over de Jupiler League. Daar de gemiddelde salaris maar ze liggen daar beduidend lager. En je moet niet vergeten dat als je dus 30.000 tot 35.000 euro verdient... Je topsportcarrière is maar kort. En vervolgens moet je daarna wel weer een baan zien te vinden. Maar je hebt je niet ontwikkeld ja. op dat gebied. Dus dan beginnen ze eigenlijk weer van voren af aan. Terwijl hun passie eigenlijk sporten is. Moeten ze, en dat, dan he, krijg je het, ja, het, het zwarte gat. Hoe vang je dat dan op als sporter? Hoe kies ja. je dan nieuw werk? En dat is voor niet alle sporters even uh, makkelijk. Maar we zien wel dat daar de KNVB, en de VVCS... He, de, de vakbond voor de sporters, heel veel aandacht voor heeft. En dat is ook wel heel heel erg belangrijk. Meneer Hoekstra, ja. ik dank u wel. En ik wens u ja, nog goede nacht. Dank u wel. Jacques Zwart was vroeger blij met zijn sigarenzaak. <laughs> ja, ja, ja, ja. Dat is ook zo. Ja, jullie was, ook bedankt hoor. Dan de dank tradit u traditie van de voetballerij. Ja, um, Wat me nou net nog te binnenschoot is me nu net weer ontschoten. Want ik ah. wou daar even nog op doorgaan. Um, ja, ik vind het wel heel belangrijk om even nu de kansspel... Dat is precies wat ik bedoelde. Ja, ja. We zitten Dacht eigenlijk de... nu naar de commerciële kant te kijken. En wat we nu gaan zien is de opening van de kansspelmarkt, vermoedelijk. Er is een nieuwe, komt een nieuwe wet op de kansspelen als het doorgaat. 2015 ja, zou dat ja, zijn? Ja, uh, klopt. Uh, er, wordt nu, er wordt in ieder geval, ja, je moet dat nog allemaal maar zien. Hè? Want het ja. moet natuurlijk eerst nu, uh, nu, is de consultatieperiode geweest, dan moet nog de wet worden aangepast, vermoedelijk. En dan, ja, dan, dan moet het natuurlijk allemaal nog behandeld worden. Dus het is, het is allemaal wat prematuur. Maar het voornemen is in ieder geval om die markt open te gooien. En de sport zie ik, en dat is meer bijvangst vanuit mijn onderzoek, kijkt heel nadrukkelijk naar die kansspelmarkt. En de, kan, de sport heeft altijd een rare verhouding gehad met de kansspelmarkt. Hè? Want aan de ene kant is het grootste gedeelte van de sport... heel afhankelijk van die inkomsten, de lotto-inkomsten. Want dat gaat, dat gaat dan voor Nederlands begrippen om Ja, dat gaat geld. voor Nederlandse begrippen om veel geld. Het ging voorheen wel, geloof ik, ook eventjes een schatting om 48 miljoen. Dat loopt al hard terug. Volgens mij is daar al op dit moment al 8 miljoen van ingeleverd Dus dan hou je dat over. Dan, dat, dat geld gaat naar de breedte sport, dus dat gaat niet naar de topsport. Naar de topsport. Het gaat echt niet naar, de, hè, naar Ajax, Feyenoord of wat dan ook. Terwijl wel op die wedstrijden gegok kan worden. Dus daar zit ook een beetje weer het vernijn. Maar wat je nu gaat zien, is dat, dat die markt gaat over. Dus die lotto-inkomsten, die lopen al terug... En wat gaat het nu doen met de sport? En daar, daar ja, wil ik toch mijn zorg wel voor uit. Want ik vermoed dat dat nog veel, veel meer gaat wegzakken. Als die wet er komt, dan mag je dus online gokken. Dan wordt er veel minder van Lotto en dat is de Toto vraag. gebruikt. En dan krijgt ik... de amateursport, de breedsport zoals het heet... krijgt nog, nog minder geld. En ja, dan komt die ook in gevaar echt. Dan komt die echt in gevaar, zie ik. die gelden zijn nodig. Die zijn ja, die, nodig. nu als de online kansspelers geven geen geld aan de sport. Die betalen belasting straks. Ja. Maar die zijn niet verplicht, zoals de lotto verplicht is, om geld aan goede doelen te geven. Want niet alleen de sport wordt geraakt, Juist. het hele maatschappelijke ja. middenveld. Ze zijn verplicht. Aha. Kijk. Ze zijn verplicht om ja, sport... ja. ja, zijn... oh, ja, dat geld aan sport... Dat, ja, ik ga er eigenlijk vanuit. Ja, maar dat, is, ja. ja dat is belangrijk. Ze zijn verplicht om dat geld dus... Uh, dus af te staan, ook hè, dat is echt de verplichting, maar die online kansspelaanbieders hebben die verplichting niet, dus die kunnen veel hogere prijzen geld uitkeren. Tegelijkertijd, ja, dat is dus het moeilijke, hè? want ze okay. moeten belasting betalen, zijn ook eigenlijk denk ik niet heel erg bereid om geld aan de sport te geven. Um, dus de lotto loopt terug. Je kan zeggen, ja, dat komt omdat je online kan gokken. Dus vindt iets van cannibalisatie plaats. Weten we niet precies, zou veel meer onderzoek naar worden moeten worden gedaan. Maar wat we wel zien, dat als ik het aan mijn studenten vraag, en ik weet dat is niet wetenschappelijk: vraag wie gokt er op de lotto? Bijna niemand. De mensen die gokken op de lotto, die nog naar een sigarenwinkel gaan. en daar nog wat kruisjes gaan zitten en dat in gaan vullen, neemt gewoon af. De kinderen van nu, en de, die, die mogen overigens niet gokken, maar de 18-plus, die, die heb ik natuurlijk ook in mijn studentengroep, die gokken via internet. Dat is heel normaal. Um, dus mijn angst is eigenlijk dat... en bovendien gaan we de offline-markt... de offline-markt is dus naar de sigarenwinkel en dat... gaan we nu nog niet reguleren. Dus wat gaat er nou gebeuren met ons maatschappelijk middenveld in de sport? Volgens mij gaat dat gigantisch hard achteruit hollen als we niet oppassen. Ja. En er, zijn wel, er is wel een haakje in de wet gemaakt dat eventueel wat meer geld naar de sport kan... Maar het zou echt een groot goed zijn als daar meer aandacht voor komt. Ook vanuit de politiek. Wat doen we? We hebben net die meneer gehoord met die vrijwilligers. Wat doen we op de drijfkracht van onze sport? Dus, dus de recreatiesport. De sporters het klaarstomen voor toch ons... Die vertegenwoordigen straks wel Nederland op de ja. hoogste podia. Het zou dood en doodzonde zijn als we daar onvoldoende aandacht aan besteden. Nou, Dat appel is, uh, is uh, buitengewoon duidelijk. Er is nog een vraag van Aad Zonneveld. Goede nacht. Ben je daar? Uh, ja, goedemorgen, meneer. Ja, hallo. Met Zonneveld dat mooi was dat we de duin Ja, ja oké, okay, dat begrijp ik. Den Haag? Ja, heel goed. <laughs> nee, ik had niet meer een vraag, ik had eigenlijk meer een, een opmerking of een mededeling. Ja. Ga je gang. Uh, nou, ik hoorde het over, over doping en zo. Nou, ik kan niet vertellen dat er, en dan, niet te gek lang geleden dat er ook dopingcontroles waren in de hongbolwereld, Ja. En waar ik persoonlijk bij was in, in het mooie net staan in, sted, in, sted, in Rotterdam. Oké. Okay. Dus het gebeurt niet alleen in die of wat dan ook. Maar, is, Amerika trouwens ook. In ook hè? Ja. Pardon? <lacht> in Amerika zijn ook een paar grote hondbolers. Ja, maar we leven als, toch nee? in Nederland nog niet? Ja, zeker. Ja. Ja, goed. Nou, precies. Nou, dat mag ik even kempel maken. Oké, okay, maar... klopt. U, heeft, u maakt een terecht punt. We hebben er heel veel aandacht aan besteed in de wielrennerij. De voetbal krijgt altijd, uh, voetbal krijgt altijd aandacht. Ja, nou, mevrouw, maar mevrouw, maar... kijk, dus, ik bedoel, dat, dat, dat gokken dat gebeurt al, al jaren mevrouw. Op de paardenrennen ook, ik bedoel. Ja, klopt. We zijn, we zijn wel bezig. Nou, maar ik had een andere een opmerking. En dat is, ik heb mijn leven aan een sport gedaan. Ik ben uh, wel bekend uh, ja, in uh, voetbal. En, uh, ja. Een aantal jaren vloot ook. En, uh, met Kik Jong nog en met uh, Van Randy En ik, ik ben uh, actief een uh, beetje geweest in de jaren dertig in de honkbalnationale uh, en uh, ja. ook in de voetbal. En, en, wat, is en nou de, wat is nou je vraag of je opmerking? Nou, mijn opmerking is namelijk het volgende: uh, is sport nou zo uh, in, uh, gezond als mensen dus doen voorkomen of willen beweren? Oké. Okay. Dat is een hele en, dat, en dat wil ik even duiden. Als u me niet uh, wil, uh, kan begrijpen. Elk levend heeft een bepaald aantal hartslagen in zijn leven. En ik heb natuurlijk wel allemaal een, een, een tochtfort gaan doen. En ja, uh, dat extreem met dat opvoeren en zo. Maar ik, de, ik heb nooit een tochtfort gezien die er mij uit geworden is. Natuurlijk is het goed dat je je spieren soepel houdt. zijn het allemaal over eens natuurlijk. Maar die tochtfort. En ik heb verder van tochtfort gedaan. Al jaren. Want die vrouw zegt. je wil ook je sport. Ja. Is het gezond? Dat is nog geen garantie dat je dus gezonder bent. of, of ja. gewoon een leven leidt. Oké. Okay. En dat wordt vaak helemaal niet. ja, helemaal niet opgemerkt of wat dan ook. En, en dat wordt gewoon. ja, nog genegeerd. En, en dat gaat er een keer maar poem verdienen natuurlijk. Dat begrijp ik al. Oké, okay. en, en raakt het dan Marjan Olvers ook nog aan. heeft de bescherming? Hè? Want, hè? Vanuit de, ja, de rechten. Nou. van sporters? Hoe? Nou, ja, ah, ah, oké. Zo... En daar heb ik het niet eens over druk gebruik, hoor. Nee, dus ik heb het gewoon over de inspanning, nee. ja. het, hart, het hart wat moet werken. Aad, ja. je, bent, je hebt het duidelijk gemaakt. Oké, okay, dank u. Nou, een terechte opmerking die de meneer maakt. Kijk, ik ben natuurlijk geen gezondheidsexpert. Nee. Ik hoor wel van de bewegingswetenschappers... die zeggen van, nou, mij wil zeggen... ja, een, een, een lekker stuk wandelen is heel gezond. Maar, maar als je natuurlijk 42 kilometer gaat hard hardlopen... dan gaat er ook nog wel eens eentje dood tijdens een marathon. Eh, daar kun je je vraagtekens bij zetten. En natuurlijk, topsport hè, moet onder goede begeleiding worden gedaan. Vanuit het recht gezien, vanuit mijn expertise... zijn er nu wel een aantal interessante ontwikkelingen. Nee. Want... De vraag is natuurlijk wel, hoe ver gaat de zorgplicht... bijvoorbeeld van de werkgever, de sportclub... Uh, hoe ver rijkt die eigenlijk? Hoe mag je uh, uh, jonge mensen onder hele zware druk laten presteren? Hoe zit het dan met de arbeidstijdenwet? Noem maar wat. Uh, hoe zit het met je arbeidspositie? Uh, dus inderdaad vanuit die optiek. Aan de andere kant wat je ook kan zeggen is... Uh, hoe zit het uh, in het Amerikaanse recht... Uh, of in, het, in Amerika speelt nu een hele interessante zaak... daar zijn American voetbalplayers... zijn nu uh, hebben de NFL, dus dat is de National Football League... aansprakelijk gehouden uh, voor schade die is ontstaan aan hun brein. Aan hun, aan hun hersenen. Omdat ze met het American football, dus natuurlijk, wordt veel, ja. uh, die krijgen veel klappen. En uh, volgens mijn laatste berichten uh, ziet het ernaar uit... dat dat dus uh, wordt toegekend. Okay. Dat betekent dat er dus... Uh, wordt gezegd, in juridische termen... maar even naar ons nationale recht even vertaald... een beetje vrij vertaald... dat dus de bond aansprakelijk is... voor de schade die is ontstaan... Zo. bij de sporters. Dat is nogal wat. Want als je dat dus gaat vertalen... want hoe zit het dan met boksen? <sus> ja, er zijn veel boksers met een spraakprobleem. Ja. Um, komt dat daar dan door? Nou ja, daar, daar zal onderzoek naar moeten komen. Maar je ziet wel... Uh, en, da en dat vind ik op zich ook wel een goede ontwikkeling dat er steeds meer vragen komen. En Amerika loopt eigenlijk op dat, dat gebied altijd wel op ons voor... met sport en recht. Alle zaken die daar he, over het sport- en mededingingsrecht... speelden daar al vijftig jaar geleden. Die spelen nu bij ons. Um, dat dus die aansprakelijkheid wel een belangrijke, belangrijke factor gaat worden. En ik zou ook echt werkgevers in de sport... Uh, nadrukkelijk willen adviseren om goed te kijken... van wat kun je doen om je sporters te beschermen in zover dat je dat nog van ze kan eisen. Sporters hebben de neiging over hun grenzen heen te gaan. We kennen allemaal de sporters, althans ik ken ze... die overtraind raken en daardoor niet meer goed presteren. Ja. Je ziet vaak dat werkgevers dan in de sport geneigd zijn... om te zeggen, ja dat overpresteren, ja, dat willen we niet... Want, want je prestatie is niet meer goed. Ja. Vanuit die ja. kant. Maar je zou ook kunnen zeggen, van, nou, vanuit de zorgplicht... moeten we veel strakker gaan kijken. En daar zijn eigenlijk ook weer die vakbonden van belang... Hoe hard mag je een kind laten sporten? Van 12, 13, 14 jaar oud. Uh, in de wetenschap dat wellicht strakjes het ruggetje uh, niet meer goed. Eh, dat weet ik niet. Maar, dat heb ik altijd bij turnen. Ja, bij turnen. Nou, deze jongen, jongen, ik ken een aantal turners. Zulke bevlogen mensen. En die trainen zo hard. En die krijgen niet eens de A-status. Die, die hebben hun schoolopleiding. Kiezen vaak ook nog voor een lagere schoolopleiding. Dan dat ze aan zouden kunnen alleen maar omdat ze willen trainen. Zo een bewondering voor deze. Ja. deze. Maar, maar te... ze moeten dus, dat is het advies... Ja. En dat eigenlijk meer, dat is, dat de hele uitzending door zit dat er al als een soort rode draad. Ja. Dat je, je via de vakbond, dat is dan het instrument dat je hebt als sporter, denk ik. Of dat zou je moeten hebben, of dat zouden ze veel ja, meer moeten moet hebben. Dat je collectief moet hebben, omdat je niet in je uppie die macht gaat bestrijden. Mm, precies, moet je ook denken aan je. toch, toch, toch iets doen aan je rechten en, uh, en je bescherming, vooral juridische bescherming als sporter. Uh, ja. Hoe zou het zitten met de, de dus hartslag van de, de, de, ja, Precies, ja, de hartslag van Nadal en Djokovic. Het was uh, net 1-1 in sets. Uh, ja, Hoe verloopt de derde set, Marcella? Ja, ja, het is heel spannend hoor. Uh, Djokovic had die vroege break te pakken. Nou, Nadal kwam weer terug. Het is nu vier gelijk. En eh, Nadal serveert eh, bij 0-30. dus mogelijk weer kansen voor Djokovic. We zagen net even Nadal een buiteling maken. Ja, dat wordt zo ongelooflijk eh, gelopen op de baan. Hij gleed uit, verloor zijn balans, lag lang uit. Dat zie je niet zo vaak bij die fysieke, eh, sterke Nadal. Dus eh, knap hoe Djokovic zich in deze wedstrijd heeft teruggevochten. Want in die eerste set kwamen die er niet aan te passen. 6-2 Nadal, tweede set eh, 6-3... Om een keer zat hem denk ik in die hele lange rally van 54 slagen. Die rally was voor Djokovic. Ik denk dat hij daar wat vertrouwen uit heeft geput. Want vanaf dat moment ging hij ja, aanvallender tennissen... meer met zijn voorhand domineren. en speelt heel erg goed nu. Dus het is een prachtige wedstrijd. Zit hij in de derde set. Het is spannend. Maar het is pas vier gelijk. Nou, dan uh, houden we nu in ieder geval op de hoogte. Het kan nog wel even duren. Ze hadden, ze hadden, uh, Sommige mensen verwachten vanmorgen een vijfzetter. Toen had jij nog ja. iets, Marjan Olvers, van nou, dat uh, wordt het vast niet. Maar... Nee, Jezus, maar ja, dat, krijg, dat, dat is ook misschien het leuk. Uh, ja. ja, dat is dus het mooie aan sport. Daarom kan je er ook op gokken, vermoed ik, hè? <laughs> ja. Dat we echt de uitslag niet weten. Ja, dat is ook nog een verhaal, hè? Het gokken op sport, ja. Goed, misschien even, een, even wat muziek laten horen. Op dit moment, in, want hoe laat is het? Het is 19 minuten voor twee. Jongens, jongens, het gaat de tijd hard.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 waste a tear on you When you walk the streets for Louis You ain't walking down no avenue rond ronddeels. Weer actief, hoor ik. Don't cry voor Louis. Goed, het is uh, het laatste kwartier, gaan we in. Zometeen kunnen we vast nog even horen wat de EO gaat doen na tweeën. Um, maar eerst deze vraag van Joost. Goedenacht. Hey, goedenacht. Hallo. Ik had een vraag die jou uh, toch wat meer op het juridische gericht is nog. Ja, dat is goed. Uh, ik heb het idee dat de, de normale wetgeving... Enorm schuurt met de wetgeving die dus in de sport vaak gehanteerd wordt. Een en dat, heb je, op verschillende, dat ja. heb je op verschillende terreinen. Zo hebben wij een hele andere strafrecht in Nederland dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Als je kijkt naar dopinggebruik bijvoorbeeld, wordt dat in strafrecht in, in Frankrijk heel zwaar aangepakt. Uh, maar de arbowet bijvoorbeeld is in Nederland weer veel strenger dan in andere landen. En zo krijg je dus een behoorlijke ongelijkheid. Naast de sowieso vaak al ja, schurende wetten tussen enerzijds sport en anderzijds. Ja, zeg maar het dagelijks leven. En ik vraag me af of dat ooit ja, goed, volledig goed kan komen. Ja, dat is een interessante vraag. Ja, u raakt een, ja, ik begrijp wat u bedoelt. U raakt een aantal punten. Eigenlijk kennen wij in Nederland geen specifieke sportregelgeving. En dan nee. bedoel ik het mee wetgeving, op wetgevingsniveau. Ja. We kennen wel een paar wetten die aan de sport raken... maar, niet, ja. zeg maar wij kennen niet echt een sportwet. Wij kennen nee. ook niet in het strafrecht... Een, een, een dopingwet. En dat kennen ze bijvoorbeeld in Frankrijk wel. En dat betekent dat je je sporters strafrechtelijk kan vervolgen... op het moment dat zij doping gebruiken. Dat ja. kunnen wij niet. Dus dat betekent... Gelukkig niet, zou ik haar zeggen. Sorry? Gelukkig, Gelukkig niet, zou nou, ik, ik haar ben, zeggen. Ik ben het helemaal met u eens. Gelukkig ook niet. Um, dat komt ook. Wij gaan dan helemaal in de knel komen met onze allerlei andere wetten. Omdat bij ons het gebruik op zichzelf van dopinggeduide middelen, maar ook bijvoorbeeld van drugs... niet strafbaar is gesteld. En nee. dan zou je heel rare systemen gaan krijgen. Dus, ja. dus van die optiek is dat helemaal uh, logisch. Dus we krijgen niet... de wetgeving in alle landen zal nooit helemaal gelijk gaan. Nee. Maar er is nog een ander punt. En dat is dat de sport ook eigen regelgeving kent. He, dat is in het verenigingsrecht. Ze kennen natuurlijk hun spelregels. Maar ze kennen hun ook hun tuchtrecht. En tuchtrecht is geen strafrecht, nee. maar dat is dat je met de groep met elkaar afspreekt... dat doping bijvoorbeeld verboden is. En dan kan je je uitsluiten van deelnemen aan competitie. Ja. En daar zit ook weer spanning met ons Nederlandse Absoluut. recht. En ik hoop niet dat ik dat nu te moeilijk maak voor de luisteraars. Nee maar um, in het kijk, om, een, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven... wat er heel vaak staat in de sportregelgeving... u mag niet naar de nationale rechter gaan. Dat is verboden. Dat is ja. gewoon keihard in strijd met iedere grondrecht die we hebben. Juist. Dat mag gewoon niet. En toch staat het in alle sportregelgeving. Althans ja. in heel veel sportregelgeving. en sommige is het eruit gesloopt inmiddels. Maar dat, dat, dat, dat ringt. Dat kan niet. En dat is op een aantal andere plaatsen is dat ook zo. Net als bijvoorbeeld natuurlijk met privacyregels die we hebben in mensenrechtenverdragen. We hebben in kinderrechtenverdragen allerlei regels opgenomen. En de sport kiest daar zijn hele eigen systeem. En daar komen we eigenlijk weer bij het begin uit... Zolang dus een sporter dat niet aantast... of zolang niemand naar de rechter stapt... blijven die regels eigenlijk gewoon in stand. Je zou dus ja. je zou heel, je zou als sporter... er zijn een heleboel redenen waarom je als sporter... naar de rechter zou kunnen stappen. Je zou uh, in, in beginsel uh, heel vaak naar de rechter kunnen stappen... alleen is altijd de vraag... welk individueel belang dien je daarbij? Ja. En dan komen we weer terug op de vraag van... Waarom zou een sporter het verbod naar de gang ja. van de rechter... ter discussie willen stellen? Waarom zouden anderen dat willen? Ik bedoel, het staat er nu en ja, zo so be it. Ja. Uh, het, het raakt jou niet direct in jouw eigen belang. Dus ga je er ook niet voor vechten en dus blijft het er staan... Ja. Uh, wat de sport ook wel geneigd is te doen. Als ze dan een keer een tik op de vingers krijgen van de rechter... dan zeggen ze, ja, hartstikke leuk die uitspraak. Maar die geldt alleen in dit hele individuele, hele specifieke geval. En daardoor gaan we, de, gaan we drie regels veranderen. En huh, nu hm. voldoen we wel aan wet en regelgeving. Toch een beetje de eigen wereld is dan weer houden. De, de eigen wereld is. dan Heb je er wel eens mee te maken gehad, Joost? Nou ja, ik zie het natuurlijk heel vaak. En dan vraag ik me wel eens af van... Uh, op het moment dat sport gewoon regels heeft en er zijn gewoon uh, regels binnen, die, die binnen een wedstrijd... en er zijn regels binnen een sport en ga dan überhaupt niet naar de rechter toe... maar pak het dan groots aan en geef iemand aan van dat en dat mag niet in de reglementen staan. En dat en dat, ja, dat spreek je met elkaar af en ga dan ook niet achteraf... als je dan een keer geen gelijk krijgt, naar de rechter toe. Want je weet van tevoren waar je aan begint. Ja. Mm -hmm. Want dan krijg je dus hele rare situaties, zoals bijvoorbeeld met die twee turners toen... Dat ik denk van ja, er is besloten dat die erheen gaat. Waarom ga je dan in godsnaam op, op hele kleine lettertjes de, de, de rechter vragen om nog een keer zo'n oordeel te maken? Dan denk ik van ja, uh, je hebt gewoon niet gewonnen, punt. Ja. Nou ja, je doelt natuurlijk nu op uh, Wyoming, Marcela en Van Gerner. Dat was een hele, hele verdrietige zaak, vooral voor ja, Wyoming, Marcela, Want die, die werd gezegd dat ze naar de Olympische Spelen mocht. Nee, en uiteindelijk ik kijk op de twee mannen, op Wammers en... Uh... Oh, Jeffrey Wammers en... Ja, uiteindelijk heeft, uh, hè, als we achteraf kijken... heeft natuurlijk Epke Zonderland uiteindelijk wel die medaille weggehaald uh, ja. voor Nederland. Hm. Maar het feit was gewoon dat, dat Jeffrey Wammers op dat moment uh, wel gelijk had... Hè? En, en het moeilijke daarin is geweest, ja, wat een sportbond moet doen... en dan komen we ook weer terug op het IOC... transparante, objectieve criteria die of voldoende kenbaar zijn... op het juiste moment voor iedereen. En daar zat licht tussen, bij de Turnbond. En oh. toen heeft de rechter gezegd... ja, weet je, uh, dat moet je gewoon duidelijk communiceren... en er, zijn nog, er is dus een mogelijkheid nog om je te kunnen kwalificeren. Ja. Nou en, en dat is uiteindelijk gebruikt. En, en uiteindelijk uh, ja, pakte het zeer verdrietig uit voor nou, Bayon. Maar het is dus een soort structureel probleem... wat niet opgelost wordt omdat de belangen te individueel liggen, als het ware. En de uh. problemen te individueel liggen... en je het belang collectief zou moeten maken. Dat is eigenlijk wat, uh, wat uit ja, deze... Ja, en je wil ook niet als sporter op ramkoers met, met je bond -micha. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Kijk, dat heeft mij altijd zo verbaasd. Hoe... Komt het nou dat zo vaak sporters in conflict komen met hun bond? Terwijl dat de mensen zijn hè, die in dienst zijn van de sporters. En zo vaak komen topsporters met name dan in gevecht met, hun, ja. met, hun, de, de, met de bonzen. Eigenlijk, het zijn uh, zelden de winnaars. Ze zijn zelden de winnaars, dat is inderdaad waar. Nee, dat, je zegt, uh, je, jij zegt het zijn zelden de winnaars. Juist. Ja, en ja dat denk, is niet dat waar. Dat dat is, dat, is, dat is volgens mij niet waar. Maar goed, dat kan ik nu ook niet staven met cijfers natuurlijk. Nou, uh, um, wat, wat we velen al zien... is um, hoe, hoe zit het in het recht dat die sporter moet dus zeggen... dat vaak gaat het om een besluit. Dat hij dat besluit moet gaan aantasten. En dan moet het bijvoorbeeld kennelijk onredelijk zijn. Er wordt van alles uit de kast gehaald. Wij zien eigenlijk in de sport, in het sport en recht niet zo heel erg veel zaken. Dat klinkt gek, maar dat komt omdat... Uh, elke zaak die wel gestart wordt, vaak de media haalt. Het zijn vaak nee. bekende sporters. Dus ons idee is, heel veel sporters gaan niet. Wanneer gaan ze? Vaak om selectie af te dwingen. Maar dan raak je ze ook in het hart. U gaat niet naar de Olympische Spelen. Hoezo ga ik niet? Ik heb de laatste tijd veel beter gepresteerd... dan meneer X, dus ik hoor wel te gaan. Dat gevoel, hè? vechten voor je plek. Toch naar de Olympische Spelen gaan, want daar wil je je prestaties laten zien. En al heb je 1% kans... Die sporter gaat. Andere sporters die gaan soms voor commerciële belangen. Hè, sponsoring, geschillen. Uh, ik wil toch meer ruimte op mijn pak krijgen dan een bond mij toestaat. Dat zijn de zaken. Nee. Maar voor het over uh, arbeidsconflicten. Hè, het transfers, overschrijvingen, arbeidszaken. Maar dan houdt het eigenlijk wel een beetje op. Dan gaat het ook echt dat die sporter voelt dat hij geen kant meer op kan. En dan gaat hij ofwel gesteund door zijn sponsor. En zegt ja, wij gaan nu deze zaak voor jou aanpakken. Oké, okay, Joost, daar zou je het mee moeten doen. Dank je wel. Ja, is duidelijk, ja, dankjewel. iets duidelijker geworden. Dank je wel, Er is, is iets wat net, net nog even in de zijlijn uh, langskwam... dat is de relatie met de mensenrechten. Als we het toch over rechten hebben in brede zin. De relatie tussen mensenrechten en sport. Nou, in, in Rusland ligt er een knal van een paradox... ook weer klaar in, uh, in Sochi. En uh, in China was het al zo. En het is, in Argentinië is het ooit zo geweest. Nou ja, het, het blijft terugkomen. Um, een groot sportevenement wordt georganiseerd in een land waar sommige mensenrechten apert met de voeten worden getreden. Er is in Rusland een, een wet aangenomen waarbij in ieder geval de belangen van homo's, laten we het maar voorzichtig zeggen, niet volledig gediend worden. En tegelijkertijd predik dus het Olympisch uh, Comité, het Olympic Charter, uh, non-discriminatie. Dat is wel een van hun uitgangspunten, dat iedereen gelijk behandeld wordt. En dat wringt. Wat de sport geneigd is, te doen, zeker uh, sportbonden, om te zeggen... ja, wij onthouden ons van ieder politiek statement. Tegelijkertijd zijn het grote ondernemingen... die maatschappelijk verantwoord worden te ondernemen. Shell moet zich ook ja. verantwoorden voor wat het doet in Nigeria. Uh, IOC is eigenlijk hetzelfde aan de hand. Die zou moeten zeggen van ja, wij prediken dit als sport wel... Maar wij kiezen hier bewust voor en, en dan moet je wel een verhaal hebben waarom je dat doet. En daar zie je continu spanning ontstaan tussen wat het IOC zelf pretendeert te doen... en ja, het land dat gekozen wordt. En dat is een hele moeilijke en lastige plan. Ja. Wat vind jij dat ze zouden moeten doen eigenlijk? Als het gaat zo van uh, Rusland bijvoorbeeld, Sochi, winspelen. Wat, wat zou de IOC moeten doen? Nou, het IOC maakt heel nadrukkelijk in het charter bekend... dat zij uh, uh, non-discriminatie prediken. Dan kom, komen ze nu in geding met hun eigen kernwaarden. Ja. Dat betekent maar... dat je daar feitelijk wel iets van zou moeten zeggen. Maar vanuit je eigen Olympisch Comité... want je kan het daar niet veranderen. Hè? Je bent geen politieke organisatie. Nee. Maar je moet wel verantwoording afleggen. Dat moet iedere onderneming die kiest... Om, uh, die een keuze maakt... die wringt met zijn eigen ja. kernwaarden... die moet daar iets over zeggen. Dan kun je niet ineens zeggen... nee, wij doen alleen aan sport. Dus Dat mond, kun je mond dan... Ze kunnen het niet zeggen zoals sommige sporters wel gedaan hebben... we gaan niet. Dat kan het IOC natuurlijk niet doen. Ze hebben dit eenmaal toestemming gegeven om, om die spelen daar te organiseren. Ja. Dat kan nooit, maar ze moeten dan wel... Voor de sporters ik... vind ik het overigens wat anders. Sporters hoeven zich veel minder nadrukkelijk... Uh, met het uh, politieke beleid... want zij willen bij de IOC. Ja. Het IOC is de organisatie... die heeft hiervoor gekozen via hun eigen selectieprocedure, die moeten ze goed kunnen, kunnen verantwoorden. Zeker, en dat, en dat blijf ik benadrukken... als het zo strijdig is met je eigen kernwaarden. Want je kernwaarden, ja. als je kernwaarden stoppen alleen maar ik beoefen sport, is het prima. En dan hoef je nergens tegenover niemand te ja. verantwoorden. Want je zegt gewoon waar ook ter wereld. Of dat nou is, maakt niet uit, maar sporten. Ja. Maar hier, nondiscriminatie is een uitgangspunt van het Olympic Charter. Ja. Dan moet je iets... Zou ik ook zeggen? Nou, ik ben benieuwd hoe dat afloopt in Rusland. Wat er nog gaat geleden. Ik heb begrepen dat er nieuws is vanuit New York. Marcella Mesker. Ja, set 3 is voor Rafael Nadal Zo. met 6-4. En uh, wat uh, deed hij dat goed? Stond 4-4 uh, en uh, Nadal had een hele moeilijke service game. 0-40, drie breakpoints tegen. Ja, en dan speelt hij het beste tennis van zijn leven. Dat is weer die psychologie. De man met het meeste vertrouwen weet dan op dat moment zijn beste tennis te spelen. Ja, en Djokovic, die een geweldige wedstrijd aan tennis is... Laat het hier op de beslissende momenten liggen. Hier zie je een beetje de twijfel sluipen in het hoofd van Djokovic die op Roland Garros, die belangrijke wedstrijd verloor van Nadal. En de finale van Wimbledon verloor van Murray. Dus ja, hij, hij is een beetje gaan twijfelen. En dat heeft hem die derde set gekost. 2-1 nu in sets voor Rafael hmm. Nadal. Maar je durft er ook geen eten op te doen wie het nu gaat winnen, neem ik aan. Nee, ik durf er geen eet op te doen. Maar, <lacht> <pedans> maar ik. Uh, als ik uh, moet gokken, geld inzetten, dan zou ik zeggen vier sets Nadal. Oké, okay, nou. Dat wordt dan weer in het volgende uur. Dankjewel Marcelle Mesker. Ja. Uh, want wat gebeurt er allemaal in het volgende uur? Saskia Weerstand bij de EO, dit is de nacht. Ja, nou, wij gaan het ook over een soort sport hebben. Ja. Een soort sport. Een soort sport. <laughs> Boodschappen doen. Ja. Ja. Kan ik ik voor sommige me mensen een sport zijn. Wie weet er nee. dan? Ja. Ja. ja, nee, nee. De, de consumenten misschien. Of de supermarkten, ja, ja. Dat, is dat is natuurlijk een zo. beetje de vraag. Maar het gaat over de prijzenoorlog. Ja. En later vannacht ook nog over uh, gewoontes. En over vreemde trekjes die je kan hebben ontwikkeld. En hoe je daar ook weer vanaf komt. Okay. Dus uh, dat wordt ook spannend. Ja, goed. Ben jij een sporter? Uh, nou, ik zou heel graag ja willen zeggen, maar helaas oh. uh, zit dat niet zo in nee, mijn nee. Nee? nee. ja, ik probeer af en toe wel weer eens te hardlopen met Evie, maar bij les 9 haak ik altijd weer af en ik. Uh, ja, ik, hoe leuk ik het ook vind als ik die mensen allemaal heel enthousiast en blij zie, denk ik van: Oh, dat zou toch wel een lekker gevoel moeten geven. Maar het zit er gewoon niet zo in. Je eng, weet denk ik. niet wat je mist. We hebben het natuurlijk bijna twee uur lang al over waarom, ja. wat er zo ja. mooi is. afgezien van de juridische aspecten, maar wat er ook zo goed is aan sporten. Ja. ja, ik vind sommige dingen wel heel erg leuk. Maar ja. Uh, ja, had ik misschien wat vroeger mee moeten beginnen, dan had ik ja, het nu wel heel goed gekund. er moet een sport het zijn. Je hoort tot een groep sporters die sportscholen graag hebben? namelijk We doen het een aantal keer en daarna niet meer. Ja, precies. Ja, Dat brengt mooi hoop geld op. Vroeger vond ik kunstschaatsen heel erg leuk. Maar, ja, dat is wel schitterend. Ja, toen ben ik verhuisd en uh, nu uh, kan ik het echt niet meer. Dat uh, waag ik me ook maar niet meer aan. <laughs> veel succes, veel plezier zometeen. Ja, ja. Marjan Olvers, wie wordt het nou eigenlijk morgen? President van de IOC? Die machtige ja, je, baas ik, ik die boven heel, de wet staat. Ik kan nu heel erg, heel erg intelligent gaan doen, dat ik al die mensen allemaal heb naast na zitten checken. En dat is gewoon helemaal niet waar. Want Ik weet het gewoon niet. En dan kan ik er maar gewoon eentje pakken. En de, de naam die het meest naar voren komt, is Bach. En die zal het waarschijnlijk dan juist niet worden. Ja, dat is de stroomman van uh, Poetin. Ja, uh, de Kuwaitse... Uh, nou ja, misschien na, na al deze voorstel. commotie... dat je dat ook denkt van... nou, dat moeten we maar niet doen. Ja, dat doen. zou ze dus nog kunnen. Hè? Dus, ja, ja, dat ja. ze denken, nou, dat is wel... dat je we dat maar niet moet doen. Het wordt heel spannend. Morgen is de uitslag. Zometeen uh, de EO, maar ook de uitslag later in de nacht, in ieder geval van de wedstrijd tussen Nadal en Djokovic. Genoeg te doen. Uh, morgen zit hier Guilaine Plag en die gaat het hebben me, met Marco Hackert, dus een hoogleraar dynamiek en innovatiesystemen over duurzaam ondernemen. Er is een boek uit dat dat nog eens aan de orde stelt... en daar gaan zij het uitgebreid over hebben. Dat is morgenavond. Ik wens u natuurlijk nog een hele goede nacht verder. In. Alle goeds. Veel plezier. Dank je, Dankjewel, je, Dank je wel. Dank Veel succes.